Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Vitesse KVB-beker gewonnen. De Arnhemmers versloegen in de finale AZ met 2-0. Beide doelpunten werden in de slotfase gemaakt door Ricky van Wolfswinkel. Dit is de eerste grote prijs die Vitesse wint in zijn 135-jarig bestaan. Dankzij de bekerwinst is Vitesse komend seizoen verzekerd van Europees voetbal. AZ kan zich daarvoor nog plaatsen via de play-offs na de reguliere competitie. In het Brabantse dorp Bavel woedt een grote brand bij een champignonkwekerij. Er staan twee loodsen in brand. Zeker één daarvan moet als verloren worden beschouwd. De rook is in de weide omtrek te zien. Daardoor trekt de brand veel bekijks. En dat leidde tot opstoppingen rond Bavel. De brandweer roept mensen op om niet naar de brand te komen kijken... zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Bondskanselier Merkel wil dat saoedi arabië stopt... met het bombarderen van de Houthi-rebellen in Jemen... Dat heeft ze tegen koning Salman gezegd bij haar bezoek aan Saoedi-Arabië. Merkel zegt dat ze net als de VN kiest voor een diplomatieke oplossing. Ze wil ook dat Saoedi-Arabië meer vluchtelingen opneemt uit Syrië, Irak en Afghanistan. De Verenigde Staten schatten het aantal burgerdoden door de luchtaanvallen op IS veel lager dan observatiegroepen. Volgens de VS zijn bij de aanvallen in Syrië en Irak in drie jaar tijd zeker 352 burgers omgekomen... 42 meldingen worden nog onderzocht. Maar volgens de observatiegroep Airwars.org... zijn door de luchtaanvallen minimaal 3100 burgerdoden gevallen. De Amerikaanse Maggie Lee, die bijna een maand in Nederland vermist was... zat bij verschillende mensen die ze kende via internet. Dat zegt de politie, die verder geen details geeft... 16-jarige meisje werd gisteren in Zwolle aangehouden. Haar moeder zegt tegen het AD dat ze reisde op het paspoort van haar zusje van 14. Maggie Lee's eigen paspoort was afgepakt omdat ze al eerder had geprobeerd naar Nederland te reizen. Het weer. Vannacht in het zuiden af en toe regen. Minima tussen 6 en 9 graden. Morgen trekt de regen naar het noorden en wordt het vanuit het zuiden droog. Het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het en Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Nou, mijn, mijn, mijn opvoeding is een uh, griffemeerde opvoeding. En ik zeg altijd, dankjewel papa en mama, dat ik van jullie die griffemeerde opvoeding heb uh, ontvangen. En uh, ja, alleen als, als kind ja, heb ik best een hele mooie ervaring op de, de kleuterschool. Dat was dan de zondagschool. Die was bij ons in de straat, in de Kivistraat, de koningin hemmerschool School. En uh, ja, daar ontvingen we als, als kind van 4, 5, 6 jaar.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 Island, bien, where the music meets me right outside the airport doors, padre, donde, my rica, mind fills with all the like guapo sunlight on this island of plantation slums, hotels, and more. No, ahí, oh, oh, oh, oh, oh llévame, eh, llévame, llévame al paraíso. Donde la vida es calma, yo no en el oh, oh, oh, oh, oh, llévame, llévame al paraíso. Oh, yeah, donde yeah. la vida es calma, yo no en el La vida es calma, yo no en el arema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 Until the darkness clears, your father to the fight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 ontvang Jezus in je hart. Hij geeft je nieuw leven. Hij geeft je genezing. Want dat is in zijn plan en dat is ook zijn belofte. En daar zie ik ook naar uit. Die tijd die nog voor ons ligt. Dat we mensen mogen vertellen van zijn plan. Van zijn liefde. En ja, dat is gewoon feest. Dat is echt feest. Dat is echt een groot feest. Ja, ja dankjewel uh, Jan Kees. En uh, ja, ik wil nog even voor de luisteraars ook zeggen... de data van deze markten...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 We staan dan op de markten van tien uur s ochtends tot 5 uur s avonds. We hopen u daar te ontmoeten. We wensen u een goede nachtus en God zegent u. up, it's a new